4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Rotterdam raken meerderjarige mbo'ers vanaf volgend schooljaar... hun studiefinanciering kwijt als ze langdurig spijbelen. Het ministerie van Onderwijs wil met die proef... het probleem van vroegtijdige schoolverlaters aanpakken. Nu verlaten jaarlijks bijna 40.000 scholieren zonder diploma hun opleiding. Het kabinet wil het aantal terugbrengen tot 25.000 per jaar. Het zijn vooral 18- en 19-jarige mbo'ers die vroegtijdig van school gaan. Schoolverzuim is volgens minister van Bijsterveld van Onderwijs... een voorbode van schooluitval. De ministers van Financiën van de Eurolanden... nemen volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars... gaan op vrijwillige basis een rol spelen bij de extra hulp. Dat staat in een verklaring die door de bewindslied is opgesteld in Luxemburg. Griekenland heeft extra steun nodig omdat het niet genoeg heeft aan de 110 miljard euro die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. In totaal zou het nieuwe reddingsplan 80 tot 85 miljard euro omvatten. Hoe en onder welke voorwaarden de banken, pensioenfondsen en verzekeraars zullen bijdragen aan de nieuwe noodlening is nog onduidelijk. De Britse zangeres Amy Winehouse heeft haar komende optredens in Turkije en Griekenland afgezegd. Afgelopen zaterdag werd ze tijdens haar concert in Belgrado door 20.000 bezoekers uitgefloten. Volgens popjournalisten en het publiek was Winehouse stom dronken en kwam er geen fatsoenlijke klank uit haar mond. Het optreden in Belgrado had het begin moeten worden van een lange reeks van concerten. Hoeveel er in totaal worden afgelast is door haar management nog niet bekendgemaakt. De 27-jarige zangeres staat al jaren bekend om haar drugs- en drankproblemen. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog, het is zo'n 10 graden. Overdag zonnige periode, maar later ook weer kans op enkele buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Ook de rest van de week wisselvallig met buien en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. We ga snel terug naar, naar de cocktailparty waar Paul Cox zich al lichtelijk dreigt te gaan vervelen. Bla bla bla bla bla bla bla. bla. Allemaal zinloos geklets. Die party begon precies zoals mijn vriend Richardson voorspeld had. Geneviève zag er betoverend uit, haar vader heel chic. Haar heer gemaal was een beminnelijke kruising tussen een Iers paard en een Engelse echtgenoot. Alleen die Gregory Gilmer beviel me niet. Nee, die was niet helemaal mijn genre. Alleen daarom al niet, omdat Geneviève hem kennelijk als haar liefste stuk speelgoed beschouwde. Dat zij het liefst s avonds mee naar haar bedje zou willen nemen. Natuurlijk zag de vent er goed uit, zo'n type met een blauwe blazer en een enorme Amerikaanse slee voor de deur. Zulke kerels zijn altijd knap en toen verschrikkelijk sympathiek. En toch mag ik ze niet. Zeker niet wanneer ze voortdurend handje in handje met de verkeerde vrouw zitten. Des te sympathieker was papa. Hij was een van die heren waarna dames van alle leeftijden hun ogen uitkijken... en meteen over de oude stempel beginnen te delireren. Maar hoe geslaagd de avond ook mocht schijnen... en hoe geanimeerd de conversatie ook leek... toch kwam het mij voor alsof er iets dreigends en gevaarlijks school... in de blik waarmee de charmante Monsieur Lefevre... de even charmante Mr. Gilmore volgde. Maar al gauw werd ik afgeleid van mijn verdriet... over de mijn neus voorbijgaande vrouw des Huizes... en wat ik in de poppetjes van de ogen van haar vader meende te lezen... Want wat kwam daar aangezweefd? Op een paar kleine voetjes, met een ranke taaie... en daarboven, <laughs> enfin, met een figuurtje dat een man deed vergeten... dat hij alles mag vergeten behalve zichzelf? Dat was die betoverende bode die mij vanmorgen mijn uitnodiging had gebracht. Zij zweefde naar mij toe met een blad vol kostelijke glazen en fluisterde... Pardon, meneer? Wat mag ik u serveren, meneer? Champagne, whisky, jus d'orange. Wat heerlijk om uw heer te mogen zijn. Pardon? Ja, u zei toch, wat mag ik u serveren, mijn heer? Uh. Serveert u mij maar het heerlijkste en smakelijkste wat u heeft. Een <lacht> whisky, graag. Alsjeblieft. Dank je wel, mijn liefje. Maar loop nou niet meteen door. Doe het toch net zoals ik. Bij alles wat mij aanstaat, blijf ik graag een wijle toeven. Uh. Niet meteen weer doorlopen. Blijf toch nog even hier mij dat blad is. Ziezo. Wat mag het zijn? Champagne, whisky, jus Champagne. Champagne. Ja, alstublieft. Mag ik u deze kelk, kostelijke nectar, overhandigen? Wat praat u vreemd? Vind je dat gek? Jazeker. Hè? Ja, dat is een oude fout van me. Hè? Of ik spreek te grof of te gekunsteld. Maar vertel mij eens, lief kind. Ja? Weet jij eigenlijk de reden waarom ik op het laatste nippertje nog voor deze party ben uitgenodigd? Oh. Omdat ze u aardig vinden? Ik bedoel de werkelijke reden. Ja, ik geloof inderdaad dat er een speciale reden voor is. Ze zijn niets met u van plan. Wat? Dat weet ik niet. Ze doen verschrikkelijk geheimzinnig. Mm -hmm. Gregory. Huh? Kijk hier nu eens. <hums> een amusant tijd dat tijd. Onze gast biedt mijn au-pair champagne aan. Oh, Mester Cox is waarschijnlijk een man met een sterk sociaal gevoel. Daar vergis je je in, Gilmer. Bij het zien van vrouwelijk schoon maakt mijn sociaal gevoel... onmiddellijk plaats voor een kapitalistische instelling. Dan wil ik niets liever dan bezitten. Mijn au-pair? O, oh, mijn dame, ik geef onmiddellijk toe dat dit soort socialisme... niets anders dan kapitalisme met andermans kapitaal is. En wanneer dit schone schepseltje al voor iemand anders bestemd is zou ik waarschijnlijk ontroostbaar zijn. Welke hartstochtelijke verering. Welke complimentjes zult u dan de gastvrouw wel willen maken? U hebt volkomen gelijk, Mr. Gilmer. Mijn complimenten voor de gastvrouw zijn zo gecompliceerd... dat ze alleen maar door een computer kunnen worden geuit... vooropgesteld dat Genevieve dag en nacht blijft luisteren... zonder zich ook maar door iets te laten afleiden. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Genevieve zich ooit door iets zal laten afleiden. Blijkt anders van wel. Kom, kindje. Daar staan gasten die niets te drinken hebben. Verwen hen maar eens met je charme. Ja, dan, mevrouw. Ik geloof dat ik een enorme blunder gemaakt heb. Kun je me dat vergeven, Geneviève? Niemand is zo betoverend mooi als jij, maar wat kan een arme drommel als ik anders doen? Kijk maar eens hoe Gregory Gilmer mij aankijkt. Zijn ogen schieten vuur, krampachtig vertrekken zijn lippen. Met zitterende hand grijpt hij reeds naar zijn dol. Sterk overdreven. Ik ben nog nooit in mijn leven jaloers geweest. Dat was nog nooit nodig. Greg, Gregory, doe er niet meteen zo kwaad. Die lieve oom Cox heeft het echt niet zo bedoeld. Zie je zo, beste kerel. Is alles dan genoegen? Vrijwel, Mr. Gatewell. Dank u. <laughs> Geslaagde party, moet ik zeggen. Ik zag daarnet dat je met Gregory Gilmore stond te babbelen. Babbelen is misschien een beetje overdreven. Maar ik hoop dat hij je niet al te zeer verveeld heeft. Soort zijn soort grapjes zijn misschien niet zo erg geslaagd. Ik heb ook geen moment het gevoel gehad te moeten lachen. Dat is de komische vindt de vrouw. Blijkbaar. Dat weet je wat het is, Genevieve? Zijn al gevoelskwesties erg impulsief. Maar misschien loopt ze nog wel eens iemand tegen het lijf die haar het afleert. Is dat niet eigenlijk uw taak, Mr. Kippel? Vind je? Kom, beste kerel. Probeer deze gevoel door lijven Die zijn werkelijk heerlijk. En ondanks hun hoog vetgehalte, word je een dik En toen ontwikkelde zich zo'n uiterst vervelende conversatie... waartoe alleen het genus mens in staat is... Hij gedroeg zich tegenover mij met die typische feestjesvertrouwelijkheid... waarbij de woorden een suggestie van de dikste vriendschap hebben... maar de onpersoonlijke blik daarbij verraadt een afgrond van ongeïnteresseerdheid. Toch vond ik zijn gedrag enigszins merkwaardig. Hij deed zo ontaard zijn best om beminnelijk tegen me te zijn. Waarom toch? Nauwelijks was ik erin geslaagd om de trouwhartige echtvriend van Geneviève... van me af te schudden of haar vader legde beslag op me... Ook hij vereerde mij met een hele collectie vertrouwelijkheden... adviseerde mij om vooral de kaviaarhapjes op geroosterde andijvieblaadjes te proeven... en behandelde mij als de verloren zoon. Vertraait nog aan toe. Waarom deed iedereen hier zo vriendelijk tegen me? Ten slotte wist ik ook dat te overleven. Ik slenterde door het woud van menselijke patio-bomen met armen en handen in plaats van takken en cocktailglazen als bladeren... Ik was op zoek naar de aantrekkelijke hulp in de huishouding... die mij zo lief tegemoet was getreden. Helaas alleen maar om mij een whisky te geven. Eindelijk ontdekte ik haar. In een hoekje van de entree... in een kennelijk vertrouwelijk tête-à-tête met Gregory Gilmore. Nee, nee, waar dat doe, dat is, ik dacht... er gewoon niet aan een nieuwsgierigheid te beteugen. Integendeel, ik sloop op voeten dichterbij... daarbij echte dragend door een uitspringend stukje muur... buiten hun gezichtsveld te blijven... Wat moet ik doen, Greg? Wat moet ik in vredesnaam doen? Je mondje houden, natuurlijk. En zorgen dat je al die zogenaamde bewijzen in handen krijgt. En dan? Zul je merken dat je er niets mee kunt doen. Waarom niet? Waarom niet? Omdat het pure nonsens is. Ik ben bang, Greg. En ik geloof dat Geneviève ook wantrouwig begint te worden. Hou alsjeblieft op met die hysterische nonsens. Daar zijn Geneviève's zenuwen me echt te dierbaar voor. Je kunt praten tot je een ons weegt, maar ik ga voort op de eenmaal ingeslagen weg. Het is geen hysterische nonsens. En dat weten jullie bliksems goed. Jullie? Genevieve en jij. Hoe kom je daarbij? Waarom denk je dat die Mr. Cox is uitgenodigd, hè? Omdat hij zo charmant is? Ach, je kletst maar wat. Laat me alsjeblieft met rust. Ik moet me met de gasten bemoeien. Ai, maar toen verdween Paul Cox uit dat hoekje... als een haak de muur van een flat. Zo'n charmante huisvriend behoefde mij niet te betrappen bij het luistervinkje spelen. Dat is helemaal zo onbehoorlijk. Het was trouwens op het laatste nippertje... want bijna was ik nog door iemand anders betrapt. Oh, wat doet u hier in de hal, Mr. Cox? Was u over van plan ons te verlaten? Geen sprake van, madame. Ik heb mijn plicht immers niet gedaan. Of heb ik u al honderdmaal verteld dat ik u een betoverend schepsel vind? Honderdmaal? Nog lang niet. Dan spijt het me dat ik genoodzaakt ben u nogal te vervelen. Want ik ben niet van plan voor het aan ooit nog iets anders te zeggen. Ik vind u een betoverend schepsel. <fie> schepsel. Ik vind u een betoverend <hij2> <hij2> schepsel. Ik vind u een betoverend schepsel. Houd het alsjeblieft op. <hij2> Wat zijn uw bedoelingen met onze hulp in de huishouding, Mr. Koos? Vrijwel geen enkele. Madame. U loopt haar na, is het niet? Oh Madame heeft scherpe ogen. Ik voel mij voor dat meisje verantwoordelijk, begrijpt u? Dan probeer je voor haar te zorgen. Precies mijn idee. Ik probeer ook voor haar te zorgen. Wat voor spelletje wordt er hier gespeeld, Geneviève? Waarom heb je mij uitgenodigd? Wat bedoel je? Precies zoals ik het zeg. Mijn vader heeft een grote dunk van je intelligentie. Daarom hebben we je uitgenodigd. Oh ja? Ik voel me zeer geflijt. Neemt u mij niet kwalijk? Bent u Mr. Cox? Uh, ja, hoezo? Zou u mij dan even willen volgen? Graag? Waarheen? Hierheen. Mag ik u gaan? Ja, excuseer me, wil je, Geneviève. Een ogenblikje, vriend. Wat is de bedoeling hiervan? Er is iemand die u spreken wil. Hij wacht daar, bij de deur. Wat? Dat heerschap, hè? Inderdaad, zo. <laughs> Wat zullen we nou hebben, zegt die. Knaap schijnt nou niet bepaald tot de beste kringen te behoren. Het is een landloper, sir. Ik heb geprobeerd hem weg te jagen, maar hij wilde u met alle geweld spreken. Heeft hij uitdrukkelijk mijn naam genoemd? Ja, sir. Zou u misschien even te woord willen staan? Anders raak ik hem nooit meer kwijt. Nou, verraten maar. Mijn naam is Cox. Wat kan ik voor u doen? Bent u werkelijk, meester Cox? Werkelijk. Dan heb ik een brief voor u... Hoe wist u dat ik hier was? Daar had ik geen flauw idee van. Ze hebben me alleen opdracht gegeven om met Wall Road 29 te gaan. Bij de familie Katewell naar Mr. Cox te vragen. Wie heeft u gestuurd? Mr. Richardson, sir. Oh, dan begrijp ik het. Bedankt. Hier, uh, kijk eens. Dit is voor jou. Uh, dank u wel even, sir. Laat me niet in de steek. Ik hou het niet meer uit... Gunny? Huh? Zo moet stapelkangzinniger worden, zijn ze. Wat dat nou betekent je gunny? Ik ken helemaal geen gunny. En zeker geen gunny met laat maar me niet in de steek. Die vrouw ook altijd. een nonsens. Neemt u mij niet kwalijk, sir. Kunt u daar misschien iets aan doen? Uh, Waaraan? De juffrouw voelt zich niet goed, geloof ik. Daar staat ze tegen de muur geleund. En... Uh, oh, maar dat is toch... Uh... Onze hulp in de huishouding, ja. Ja, ja, dat weet ik. Hallo. Schoonheid. Wat is er? Voel je je niet goed? Liever helemaal nog een toe. Is ze bewusteloos, sir? Ik weet het niet. Is er misschien een arts onder de gasten? Ik geloof het wel, sir. Nou, gaat hij dan waarschuwen, vlug. Uh, wat is hier aan de hand? Dat wilden we juist van u horen, dokter. Ze stond hier tegen de muur geleund, en opeens viel ze om. Tje, er is helaas niets meer aan te doen. Ze is dood. Waar is. Uh, Mrs. Gatewell? We moeten haar op de hoogte brengen. De huisnacht is er al gaan waarschuwen, geloof ik. Hm. Wat, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Mevrouw, het spijt me het u te moeten zeggen, maar zij is dood. Oh, Gunny. In godsnaam. Gunny. Wat zeg je? Hoe heette dat meisje? Gunny. Gunny. En op dat moment diende mijn onmiskenbare speurzin... zich ten slotte toch nog op het nippeltje aan. Ik begon te vermoeden dat de uitnodiging van de schone Geneviève... niet zonder gevolgen voor mij zou kunnen blijven. Ik belde Richardson op en vroeg hem onmiddellijk daarheen te komen. Hij is privé detective en heeft een zekere ervaring in zulke soort zaken. <laughs> en daar stond ik dan met in mijn zak een brief van een mij volledig onbekende... doch mij desalniettemin innig liefhebbende Gunny... en de beklagenswaardige dode aan mijn voeten... heette eveneens Gunny. Was dat toeval? Ik zou pas gerustgesteld zijn wanneer de doodsoorzaak was vastgesteld. De dokter vermoedde een hartverlamming... maar wilde ze het erop beslis niet laten vastleggen. Veiligheidshalve besloot ik Scotland ja te waarschuwen. Weliswaar had ik een angstig voorgevoel van wat mij boven het hoofd zou kunnen hangen... door mijn oude vriend inspecteur Kater van de afdeling moordzaken bij een en ander te betrekken. Maar toch leek het mij verstandiger. Men kan beter geen grapjes maken met onbekende doden. Zeker niet wanneer men hun laatste afscheidsbrief waarschijnlijk in zijn zak heeft. Die les had ik wel geleerd in mijn leven. Ja, wat is er aan de hand, Mr. Cox? Uh, eigenlijk niet iets bepaalds, niets concreets in ieder geval... Maar de zaak komt mij toch hoogst eigenaardig voor, inspecteur? Weet je het alsjeblieft kort maken, Cox? Ik huh? heb haast. Ik moet zo gauw mogelijk op naar Metwell Road. Wat zegt u? Metwell Road? Ja, dat schijnt een meisje om het leven gekomen te ja, zijn. Ja, vertraai toch aan toe. Dat wilde ik u juist vertellen. Door wie bent u opgebeld? Weet ik niet. Het was een anoniem telefoontje. Maar dat andere feit blijkt dus waar te zijn. Welk andere feit? De onbekende heeft ons ook verteld dat jij er ook op een of andere manier... ...verwikkeld schijnt te zijn, Mr. Cox. Het slachtoffer schijnt door jouw armen te zijn gestorven. Dat was puur toeval, inspecteur. Dat zal wel blijken. Je wilt wel zo vriendelijk zijn om daar op mij te wachten, hè? Met alle soorten van misnoegen, tot zo. Dat is dan in ieder geval gelukt. Neemt u mij niet kwalijk, meneer Cox. Hier is weer iemand die u spreken wil. Wat, toch niet dezelfde? Nee, hij beweert dat u hem verwacht. Daarom heb ik hem ook maar meteen hierheen gebracht. Goedenavond, Cox. Ah. Dank Richie! Dankjewel, dat is wel in orde. Uitstekend, sir. Oh, uh, wacht nog even. Sir? Hoeveel telefoontoestellen zijn er hier in huis? Um, drie, sir. Weet jij ook of er nog iemand de afgelopen tien minuten hier vandaan gebeld heeft? Nee, sir, dat zou ik echt niet weten. Ah. je enfin, uh, dankjewel. Niet te danken, sir. Hallo, Rich. Fijn dat je gekomen bent. Tja, mm. zodra ik je kreet aan hulp hoorde, ben ik stand te peden hierheen gesneld. Wat is er? Heb je jezelf weer eens in de nesten gewerkt? Ik weet het nog niet. Er staat in ieder geval wel een of ander potje op het vuur. Wat had dat briefje te betekenen wat jij me door die vreemde die kruier hebt laten brengen? Ik begrijp je niet. Waar heb je het over? Heb jij me dan geen brief? Verbastering van het Latijnse breve doen toekomen? Hoe kom je daarbij? Als ik je nodig had, had ik je even al opgebeld. Dat briefje is dus niet van jou? Nee, dat briefje van mij is niet van mij. Ja, maar vertel nou eindelijk wat er aan de hand is. Het lijkt alsof je helemaal de kluts kwijt bent. En daar had Richie volkomen gelijk in. Ik was net zo volkomen de kluts kwijt... als een rauw ei op een sneetje dacht uh. Desalniettemin hoefde ik het mezelf niet te verwijten... dat ik mij, Scott, dan ja, het eigenhandig op de hals zou hebben gehaald. Want dat had iemand anders al voor me gedaan. Zonder daarbij te verzuimen op een elegante manier... mijn naam in het geding te brengen. <laughs> Bravo. Het duurde geen tien minuten, of er waren ze al. Inspecteur Kater met zijn sterrenelftal. De afdeling moordzaken van Scotland Yard. Zij veroorzaakte een opschudding onder de gasten als een vos in het kippenhok. De inspecteur begroette mij als een oude geliefde boezemvijand. Ah, Mr. Cox. De meest verdachte onschuldige die ik ooit in mijn loopbaan tegen het lijf gelopen ben. Waarom hebt u mij eens hemelsnaam eigenlijk opgebeld? De zaak is toch immers voorkomen duidelijk? Hartverlamming. U had toch moeten komen, inspecteur. Want voor mij had iemand anders u al toch opgebouwd? Voorlopig interesseert het mij alleen maar... waarom juist jij de afdeling moordzaken hebt gewaarschuwd. Hiram. Hmm. Laat me niet in de steek. Ik hou het niet meer uit. Je gunny. Nou, en? Dat dode meisje heette Gunny. Ja, dat weet ik. Waarom zou ze jou geen brief geschreven hebben? Omdat ik haar nooit gekend heb. Wat niet wegneemt dat ze in jouw armen is gestorven. Ja, dat was toeval, dat zei ik u toch al. Nou, misschien is die brief ook toeval. Er zijn een heleboel meisjes die zo heten. Ik weet het niet, inspecteur. Z Zou u de handschrift alstublieft willen laten onderzoeken? Ik heb zo vreemd voor... U Begin u. je een jaartje ouder te worden, Cox? Ah, daar is je vriend ook. Richardson, de onvermijdelijke. Goedenavond, inspecteur. Voorwaarde geschiedenis, vindt u niet? Oh, dat zaakje is gauw genoeg opgelost. Meneer Cox heeft weer eens een brief van een van zijn talloze door hem in de steek gelaten vriendinnen gekregen. En denkt er meteen dat hij daarom het recht heeft... om de tijd van haar majesteit justitiële ambtenaren te verknoeien. Nou, ik hoop alleen maar dat u het bij het rechte eind heeft. Is dat die Genevieve van je? Ja. Oeh, lala. Dan zou ik graag eens een paar shilling gaan stuk slaan, zeg. Op een regenachtige middag. Rutsch, alsjeblieft. Hè? Het spijt me ontzettend, inspecteur, dat men u voor niets heeft lastiggevallen. Ik doe niet anders dan mijn plicht bevalt. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik, ik ben een beetje in de war. Ik was erg op het meisje gesteld. Dat begrijp ik volkomen. Wilt u dit briefje eens bekijken? Is dit haar handschrift? Hm? Oh ja. Ja, absoluut. Oh, juist. Je wat ik vraag je mevrouw. Ja? Hoe goed kende Mr. Cox de overledene eigenlijk? Dat, dat zou ik u echt niet kunnen zeggen, inspecteur. Danny was hier volkomen vrij, wat haar privéleven betrof tenminste. En ik had de indruk dat Mr. Cox haar vandaag pas heeft leren kennen. Maar ja, bij mannen weet je het natuurlijk nooit. Ja, maar zo gaat dat toch niet? Dit is volkomen waanzin. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Hetman. Probeer je alsjeblieft een beetje te beheersen. Ja, maar dit is toch een krankzinnige situatie. Met politie in huis. Onze hele party valt in het water. Kun je nu nog aan die party denken? Ik denk alleen maar aan onze gasten. Maar die zijn allemaal de dupe. Ik weet niet wat ik ze zeggen moet. Goed, goed. Dan laat het maar aan mij over. Inspecteur, wilt u me excuseren? Natuurlijk, mevrouw. Inspecteur, vindt u goed dat mijn gasten naar huis gaan? Niemand van hen blijft graag nog langer toe in deze onaangename atmosfeer. Dit is geen onaangename atmosfeer, Mr. Gate. Wel. Dit is niet anders dan de aanwezigheid van de dood. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij het zo kort mogelijk zullen maken. In tegenstelling tot u en de Uwe zijn wij hier niet voor ons plezier. Nee. Nee, dat begrijp ik. Neemt u me niet kwalijk alsjeblieft. Dat was niet erg tactvol van me. Goed, goed. Uh, gaat u zitten. <tus> Hoe kwam dat meisje hier in huis, Mr. Gatewell? Door mijn vrouw. Die vindt het zo prettig als ze iemand kan helpen, weet u. Toen ze hoorde dat de kleine Gunny in zulke beroerde omstandigheden verkeerde... ...bood ze haar een betrekking aan als hulp in de huishouding. En u? Was u het daarmee eens? Tuurlijk. In de eerste plaats was ze werkelijk erg ellendig aan toe. Geen ouders, een volkomen verlopen stiefvader... En... En in de tweede plaats was ze erg sympathiek en charmant. Sympathiek en charmant. Hm. Dat meisje was een jaar of twintig is het niet. En u? Ik ben 41. En voor zover ik de achtergrond van uw vraag goed begrepen heb... kan ik daar meteen een duidelijk en afdoend antwoord op geven. Ik had niets met haar. Bovendien was ze heel in de verte familie. Van u? Ja. Ons huwelijk is helaas kinderloos gebleven, inspecteur. Dat was nog een reden om Gunny in huis te nemen. Oh. Hoe ver precies was die verwantschap tussen u en haar? Dat, nou ja, dat is toch duidelijk. Haar ouders waren overleden. Zij... Ja, ik bedoel, haar moeder was... Toch Alsjeblieft, ik... ik kan niet meer. Het, het is begonnen, al te veel. Ik... veilig... Wint u zich niet op, Mr. Gatewell? Hier, drinkt u dit maar eens. Waarschijnlijk kan uw vrouw ons net zo goed vertellen... welke verwantschappen precies bestonden tussen u en de overledene. Nee, nee, nee, niet mijn vrouw. Mijn vrouw weet het niet. Die heeft het nooit geweten. Wat heeft uw vrouw nooit geweten? Zij denkt dat Gunny een of ander achterlichtje van me was. Was ze dat dan niet? Nee. Ze was mijn dochter. Zo zat dus de vork in de steel. Daarom was die rustige, vriendelijke Edmond Gate wel zo buiten zichzelf. Die Gunny was een buitenechtelijk kind van hem... geboren voor zijn huwelijk met Geneviève. Hij had zich haar lot aangetrokken en haar toch niet willen herkennen. Hij wilde niemand verdriet doen. Zijn vrouw niet en ook zijn dochter niet. Inspecteur Carter werd opeens merkwaardig menselijk tegen deze gebroken man... die werkelijk een zwaar verlies had geleden. Arme, kleine Gunny. Neemt u me niet kwalijk, ik, ik zie daar een politiewagen voor de deur staan. Inderdaad, Mr. Young, er zijn hier vervelende dingen gebeurd. Ik, ik, ik, ik moet iemand van de politie spreken, opbeterlijk. Mag ik u dan even voorgaan? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Inspecteur? Ja, wat is er? Neemt u me niet kwalijk, inspecteur. Dit is Mr. Young, die woont hiernaast. Ja. Hij wil iemand van de politie spreken. Ja, ja, ja. nu meteen. Buiten staat een auto voor meneer Rit. Ik kan mijn eigen garage niet in. Ja, Dit is een zaak voor de verkeerspolitie. Dan moet u ons niet meer lastigvallen. vallen. Ja. We hebben andere dingen aan ons hoofd. Natuurlijk, daar hebt u gelijk in, maar, maar, maar er is nog iets. Ik weet niet of u dat iets kan interesseren. Maar de man achter het stuur van die wagen is dood. Hallo, hé hey daar. Hallo? Dat, dat heb ik ook allemaal al gedaan, inspecteur. Ik heb het portier zelfs geopend. Hij viel zo wat in mijn armen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat hij stom dronken is. Heeft er iemand een zaklantaarn? Ja, alsjeblieft. Dank u. Ja, die man is dood. Hij staat als een paar boven water. Maar dat is toch... Ja, wat bedoel je? Schijnt u hem nog eens in het gezicht, inspecteur? Ja. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Wat bedoel je? Weet u wie dat is? Geen flauw idee. Dat is de man die mij die brief van Gunny kwam brengen. Wat? Ja, die oude landloper. Uh, mag ik de patiënt misschien even onderzoeken, inspecteur? Ja, natuurlijk, dokter. Hoewel dat geen enkele zin meer heeft als u het mij vraagt. Kom eens een beetje dichterbij met dat licht. Hier ligt iets op de voorbank, inspecteur. Een brief. Dank u. Wat het is dat. Mr. Cox? Ja, inspecteur? Die brief is aan jou geadresseerd. Wat zegt u? Maak eens gauw open. Wat heeft dat te betekenen? Laat me niet in de steek, ik hou het niet meer uit. Je Jonathan. <middels> Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Een nieuw detective in zeven delen door Rolf en Alexandra Bekker. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten. Tweede deel, het sprookje van de omhulproepende roepende kat... Uitnodigingen voor zogenaamde cocktailparties dient men steeds met een wantrouwend oog te bezien, lieve luisteraartjes. Of de drank, of de hapjes zijn niet te genieten, en heel vaak geldt het voor beide. Maar in het geval dat er op beide niets valt aan te merken, is er meestal iets aan de hand met de gasten. Zulk een cocktailparty was ook die van de keurige familie Gatewell. Wat daar niet allemaal gebeurde, afin u breekt me de bek wel open. Het feit alleen al dat ik de schone Geneviève Gatewell onweerstaanbaar vond, was opwindend genoeg. Madame was de dochter van een bijzonder chique en vermogende Franse industrieel... en helaas, helaas ja, gehuwd. En wel met een beminnelijk mespuntje mens dat amper opviel. Edmund Gatewell, Een kruising van een golfspeler, een miniatuur sint Bernard en uiteraard een loyaal onderdaan, haar Britse majesteit. Nog iemand die op deze supercocktailparty rondflaneerde... was een mannelijke modeplaat genaamd Gregory Gilmore. Toegewijd handjesvasthouder van Geneviève. Opdat de vadershuizes echter ook een reden tot jaloezie zou hebben... was er ook een schattige hulp in de huishouding. Amper twintig jaar. En het zinnenbeeld van de vlees geworden lente. Edoch, met deze jonge dame scheen ook iets niet helemaal kosher te zijn. Ik luisterde namelijk bij toeval een vertrouwelijk gesprek van haar af... met madame speelkameraadje Gilmore. Hetgeen zij zei, klonk me nogal eigenaardig in de oren. Zij had het over bewijzen en hij over hysterische nonsens... Zij was ergens bang voor, hij was ergens woedend over. Geen wonder dat zij het niet eens konden worden. En toen kwam de eerste sensatie van deze verder zo uiterst sensationele avond. Een oude, afgeleefde en smerige landloper vroeg mij te spreken. Hij overhandelde mij een brief, zogenaamd afkomstig van mijn vriend Richardson. En er stonden me enkele woorden in. Maar die stelden mij toch voor een volslagen raadsel. Laat me niet in de steek, ik hou het niet meer uit, je gunny. Het was niet het handschrift van Richardson en daarbij kende ik geen Gunny. En zeker geen Gunny die ik niet in de steek mocht laten. Ik slenterde terug naar het patiegewoel en in een nis bij de voordeur... zag ik de knappe hulp in de huishouding staan. Zij viel mij letterlijk in de armen. Toch ik voelde mij bijzonder onaangenaam verrast. Ze was namelijk dood, helaas. Er ontstond een grote opwinding en daarin ving ik de naam op... van de zojuist overledene. Die beviel mij helemaal niet. Ze heette namelijk Gunny, net zoals de afzendster... van het geheimzinnige epistel dat ik in mijn binnenzak had. Wijs geworden door allerlei ervaringen uit mijn avontuurlijke leven... belde ik inspecteur Kater van Scotland Yard op. Toen ik hem mijn geheimzinnige brief liet zien... begonnen Katers oogjes te glinsteren. Zij glinsterden nog meer toen hij van Edmund Gatewell vernam... dat Gunny zijn buitenechtelijke dochter was geweest... geboren voor zijn huwelijk met de betoverende Genevieve. Alles goed en wel... Inspecteur Carter was van mening dat hij er vooralsnog geen mening op nahield en zweeg als het graf. Maar er gebeurde nog meer. Nauwelijks hadden de opgewonden gasten er zich bij neergelegd dat ze opgewonden waren... of er verschenen nieuwe onverwachte gasten gastentounelen. Een buurman van de Gatewells vond bij zijn thuiskomst de inrit naar zijn garage door een auto versperd. De man achter het stuur was oud, afgeleefd, smerig en dood. Het was de man die mij de brief van Gunny had overhandigd. Wat zeg je, Cox? Dat is die oude landloper waarover ik u verteld heb. Ja, inspecteur, er ligt hier iets op de voorbank. Naast het lijk. Een brief. Dank u. Wat is dat? Mr. Cox. Ja, inspecteur. Deze brief is aan u geadresseerd. Wat zegt u? Maak eens gauw open. Wat, wat heeft dat te betekenen? Laat me niet in de steek, ik hou het niet meer uit. Je Jonathan. Wat heeft dat te betekenen? Dat heb ik net ook al gezegd. Hier, houd je die brief alstublieft van bij u, inspecteur. Voor u is hij misschien belangrijk. Oh ja? Wie is Jonathan? Geen idee, ik ken geen enkele Jonathan. Maar hij heeft je toch een brief geschreven? Laat me niet in de steek. Je schrijft toch zeker geen brief aan mensen die je niet kent? Ja, dat moet u niet tegen mij zeggen, inspecteur. Zegt u het liever tegen die Jonathan. Vertel geen onzin, Cox. Ik vertel geen onzin. Ik ben ten einde raad. Ik ken geen Jonathan. Ik ken deze oude landloper niet, evenmin als ik Gunny heb gekend. Wie dacht je dat wijs te kunnen maken? Ik geef toe dat het krankzinnig klinkt, maar wat kan ik eraan doen? De waarheid vertellen. Ik vertel u de waarheid. Heb ik u daarom in een persoon opgebeld om u te zeggen dat ik zo'n komisch voorgevoel had? Nou, ik's bent u hier. Je of... zult me wel niet kwalijk nemen dat ik op mijn beurt ook komische voorgevoelens krijg door deze zeldzame gebeurtenissen. Dat kan ik u niet beletten. Oh, monsieur Lefevre. Ik hoorde dat er hier buiten nog een. Uh... Oh. Kent u deze persoon? Monsieur Lefebvre, kent u deze persoon? Ja. Wilt u ons niet vertellen wie dat is? Niet hier buiten. Liever niet. Misschien wilt u zo vriendelijk zijn om met mij mee te gaan naar mijn werkkamer. Geen bijzonder feest feestsurprise vind ik. Wat denkt u... Hoe lang zal de politie ons hier nog vasthouden? Dat hangt er helemaal vanaf, meneer Gilmer. In dit soort zaken pleegt de politie zich meestal alle tijd te gunnen. Ach ja, u hebt natuurlijk enige ervaring. <laughs> Drankje? Graag. Ja. Wat ik zeggen wel? Is het waar wat ik gehoord heb dat Gunny u een briefje geschreven heeft? Mm -hmm. Wat voor geheimpjes had u nou wel met haar? Die brief was verkeerd geadresseerd. Ik had geen geheimpjes met haar. Uw whisky, Mr. Cox. Dank u. Ik heb toevallig iets opgevangen van het gesprek dat u met haar had... vlak voor haar dood. Zij was bang en meende ergens bewijzen voor te hebben. U riet haar aan om die bewijzen te verdonkeren manen. Heeft u dat ook gehoord? Ja. Ah, oh, dat is dan bijzonder pijnlijk voor mij. Dat vind ik ook. En nu verwacht u waarschijnlijk een nadere verklaring van mij. Ja. Het was niet meer dan een bakvissenmalligheid. Ik ben een keertje met Gunny uit geweest. Oh, volkomen onschuldig, hoor, naar een musical. Daarna naar een bar, u weet wel. Het was heel gezellig. Maar opeens kreeg Gunny de doodsangst dat Geneviève erachter zou kunnen komen. Dat werd uiteindelijk een soort idee fix voor haar. Bij iedere opmerking van Geneviève meende zij een blijk van haar wantrouwen te horen... Zij ze geloofde zelfs dat Genevieve over bepaalde bewijzen beschikte. Wat voor bewijzen? Uh, Gunny had maar zijn brief geschreven, die ik nooit gekregen heb. Oh. En waar wrong de schoen nou precies? Welke schoen? Waar was zij nou bang voor? Zij was praktisch volwassen. Waarom zou ze dan niet met u uit mogen gaan? Oh, uh, ja, daarbij ging het niet zozeer om Gunny zelf, dan wel om mij... Geneviève kleedt zich weliswaar altijd volgens de laatste mode... maar zij denkt niet zo modern. Ze zegt jaloers. Zij kan het niet zetten... Wanneer iemand haar, haar lievelingsspeelgoed afneemt. Nou ja, zo zou je het ook kunnen uitdrukken. Wat stond er eigenlijk in die brief die Gunny u geschreven had? Dat weet ik niet. Ik heb hem immers nooit ontvangen. En heeft Gunny er ook nooit meer over gesproken? Is het misschien mogelijk dat ze u daarin gesmeekt had haar niet in de steek te laten? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Het zou in ieder geval wel kloppen met Gunny's instelling. Aha. Enfin. Tio. <lacht> Wat is er, Koks? Je kijkt me zo eigenaardig aan. Geloof je me soms niet? Mijn compliment voor je mensenkennis. Inderdaad, ik geloof er geen woord van. <middels> U reageerde bijzonder ontsteld bij het zien van de doden, monsieur Lefevre. Ik was ook ontsteld, inspecteur. Er moet verband bestaan tussen de dood van Gunny en deze man. Maar ik zie dat verband niet. Ik weet er geen verklaring voor. Dat is ook onze taak, monsieur. U kende de doden dus? Ja. Hij heette Waterford. Een hoogst onaangenaam aangenaam iemand, om u de waarheid te zeggen. Alcoholist. Landloper. Hoe hebt u hem leren kennen? Door Gunny. Wat? Tja, ziet u, Gunny's moeder was een aardige, fatsoenlijke vrouw. Uit een eenvoudig milieu, maar netjes en fatsoenlijk. Ik begrijp niet hoe het mogelijk is... maar op zekere dag heeft ze die Wetterford leider kennen... en is met hem getrouwd. Ach, dat was Wetterford dus Gunny's stiefvader? Ja. En hij was ook de doorslaggevende reden... waarom wij Gunny uiteindelijk hier een huis hebben genomen... Wij wilden niet dat zij langer in zulke omstandigheden bleef. Met andere woorden, u wist dus dat Gunny de dochter van uw schoonzoon was? Ja, dat heeft Edmund mij verteld toen hij om Geneviève's hand kwam vragen. Oh ja? Uit eigen vrije wil? Nee. Om u de waarheid te zeggen, ik ben er nog als secuur inspecteur. Ik heb hem uitgebreid naar zijn omstandigheden gevraagd... en daarbij heeft hij het mij opgebiecht. En uw dochter, weet hij het ook? Ik heb er nooit met haar over gesproken... En zowel ik mijn schoonzoon ken, heeft hij het haar niet verteld. Ach, het is overigens volkomen belangrijk. Gunny was een schat van een meisje. En aangezien het huwelijk van Geneviève helaas wat kinderloos zal blijven, was ik blij dat zij bij ons in huis kwam. U beschouwde haar dus als kleindochter. Ik hoopte dat zij de tradities van het Huis Le Fèvre zou voortzetten, monsieur. Binnen? Uh, ik stoor toch niet, inspecteur? Nee, dokter, komt u binnen. En heeft u de doodsoorzaak kunnen vaststellen? Hartverlamming, net als bij het meisje. Hmm. Oh. Een merkwaardig toeval. Acht u het mogelijk dat iemand daar op de een of andere manier een steentje toe heeft bijgedragen? Door vergif misschien? Dat dacht ik hoogst onwaarschijnlijk, maar ja. Pardon, inspecteur. Hebt u een vermoeden dat hier moord in het spel is? Wat zou u vermoeden in mijn plaats, monsieur Lefevre? Dat zou afschuwelijk zijn. Ik moet u zeggen, u hebt ons wel iets moois geleverd. Ik? Hoe bedoelt u dat, meneer Gatewell? Vond u dan werkelijk noodzakelijk om Scotland van ja te bellen? Ja, dat is bijzonder onaangenaam voor ons. Morgen staat het natuurlijk in alle kranten. Misschien. Maar inspecteur Kater was in ieder geval toch wel gekomen, want voor mij was hij al door iemand anders op de hoogte gebracht. Dat vertelt u me daar. Daar wist ik niets van. Doe wie? Dat is juist de vraag. Hij heeft zijn naam niet genoemd. Het is een mooie geschiedenis. Wat zullen de mensen wel van me mij denken? Mijn gasten waarschuwen Scotland Yard ja, en ik als gastheer weet daar niets van af. Ach, die mensen hebben nu wel iets anders om aan te denken. Mr. Cox, u hebt ervaring in dit soort dingen. Wat gaat er nu gebeuren? Niets, madame. Daar zal ik in ieder geval voor proberen te zorgen. Inspecteur Kater hecht grote waarde aan mijn oordeel. En wat gebeurt er met die brieven? Dat zal wel blijken. Had u werkelijk geen verhouding met haar? Met Ganny, bedoel ik? Madame, ik heb pas vanavond met uw kleine betoverende Ganny... ...kennis gemaakt. Daar kan ik een eet op doen. Dat zult u misschien nog wel eens moeten. Hopelijk komt de politie er niet achter dat... Dat wat? Dat Ganny een vriend had. Waarom mag de politie dat niet weten? Omdat hij de schrijver is van die tweede brief die u gekregen hebt, Mr. Cox. Ganny's vriend heet namelijk Jonathan... Wat? Ja, Jonathan Burns. Lieve hemel nog een toe. Het is er aan de hand. Wat komt u doen? Hier woont Mr. Cox, toch? Het is in het hoogst van de nacht, jongmens... Om deze tijd is Mr. Cox niet te spreken, maar maakt dat je wegkomt. Bent u zijn moeder? Nee, zijn huishoudster. Maar ik heb ook recht op mijn nachtrust. Gaat u dus alsjeblieft. Mr. Cox zal woedend zijn wanneer hij hoort dat u me hebt weggestuurd. Ach, hoe kan ik dat nou weten? En hoe weet jij dat eigenlijk? Wie ben jij? Ik ben Jonathan Burns. Hm. En kent Mr. Cox u? Nee, hij kent mij nog niet, maar ik moet hem dringend vannacht nog spreken. Mag ik binnenkomen? Nou, dat heeft geen zin. Mr. Cox is niet thuis. Dat weet ik. Hij is naar een cocktailparty. Maar ik heb geen bezwaar om te wachten. Is dat een leuke paraplu? Is die van Mr. Cox? Ja, die paraplu is eigendom van Mr. Cox. Nou, en? Zeldzaam exemplaar. Een levenkop van echte agaat. Hmm. Het is een erfstuk. Uh, hebt u een visitekaartje? Nee, ogenblik, ja. Alsjeblieft. Charlton Burns, Chrysanthemum Road. Nou, mooi, Mr. Burns. Dat zal ik morgenochtend aan Mr. Cox geven. Die zal dan wel contact met u opnemen. Uh, of misschien uh, wilt u het zelf morgenochtend nog eens proberen. Maar dan liever niet voor elf uur, alsjeblieft. Uh, nee, het spijt me, maar dat gaat niet. Ik moet hem beslist vannacht nog spreken. Morgen is het te laat. Te laat? Waarvoor? Voor mij. Morgen zal ik niet meer in staat zijn om te spreken. Inderdaad, een wonderlijk mooie paraplu. Ik benijd Mr. Cox gewoon... Zo'n unicum. De paraplu's van tegenwoordig zijn zo onpersoonlijk, zo zakelijk. Vindt u ook niet? Daar heb ik moet nog nooit druk over gemaakt. Ik wil u natuurlijk geen last bezorgen. Ik kan ook buiten voor de deur blijven wachten. Nee, blijft u nou maar. Komt u binnen. Zo, u kunt hier wel in de werkkamer wachten. Ik zal even thee voor u zetten. O, oh nee, dat is echt niet nodig. Maar wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Morgen zal ik niet meer in staat zijn met hem te spreken? Dat vrees ik helaas. Waarom? Omdat ik waarschijnlijk morgen tussen twaalf en één zal sterven. Wat? Maar dat is toch onzin? Inderdaad, dat is mijn enige hoop. Wat? Dat het allemaal onzin is. Neemt u mij niet kwalijk dat ik nog eens kon storen. Maar ik wil u nog iets vragen. Gaat u gang, inspecteur. Heeft u hulp in de huishouding kort voor haar dood nog iets gegeten of gedronken? Lieve toe. gelooft u dan dat ze vergiftigd is? Ik dacht dat ze een hartverlamming heeft gehad. Is het u opgevallen dat ze iets gedronken heeft? Mr. Gatewell? Nee. Nee. U, mevrouw? Ja. Ik had Gunny weliswaar strikte opdracht gegeven om niets te drinken. Geen alcohol, tenminste. Ze moest namelijk nuchter blijven om te helpen met serveren. Maar... Maar? Een van de gasten heeft er toch een glas aangeboden. Om niet te zeggen opgedrongen. En heeft ze dat leeggedronken? Ja. Wie was die gast? Dat was Mr. Cox. Dat was alleen maar pure hoffelijkheid. Ik wilde alleen maar een beetje aardig tegen haar doen. Ja, ja. Mr. Gatewell, ik zou uw huisnacht nog graag even willen spreken. Uh, natuurlijk, natuurlijk. Uh, Gerald. <kwijls> Sir? De inspecteur wil je spreken. Ik zou graag willen dat jij heel goed nadacht. Hoe bedoelt u? Ik bedoel die oude man die Mr. Cox te spreken vroeg. Juist zo. Is het mogelijk dat hij hier in huis iets te drinken heeft gekregen? Pardon? Hij blijkt een alcoholicus geweest te zijn. Misschien heeft iemand hem hier iets aangeboden. Dat kan haast niet. Hij heeft alleen Mr. Cox maar gesproken. Juist. Oh. Ja, dat zou ik werkelijk niet weten. Ik heb Mr. Cox alleen maar naar de deur gebracht. Had hij een glas in zijn hand? Dat zou ik echt niet weten. Bij zo'n staand buffet houden de meeste gasten hun glas in de hand. Dat valt niet meer op. Ik had mijn glas niet in de hand. Dat hoor ik liever uit de mond van de huisnacht zelf, Cox. Je kunt zoveel stomzinnige opmerkingen maken als je wilt, maar niet als ik iemand verhoor. Ik moet ze anders hier en nu wel maken. En ook wil ik met nadruk opmerken dat ik niets, maar dan ook niets... met die beide doden te maken heb gehad. Moet ik dat nou zomaar aannemen, Cox? Ga nou eens zelf na. Twee doden. Allebei waren ze vlak voor hun dood in jouw gezelschap. Bij allebei was er sprake van één aan jou geadresseerde brief... met dezelfde inhoud. Maar Paul Cox heeft daar niks mee te maken. Kom nou. Met genoegen, inspecteur. Maar waarheen? Heel eenvoudig, naar Scotland Yard. Dan kunnen we dan nog eens uitgebreid samen babbelen. Bedoelt u dat u mij arresteert? Ik geloof niet dat het nodig is. U zult toch wel vrijwillig met me meegaan, of niet? Natuurlijk, natuurlijk. Ik sta gewoonlijk volledig tot uw dienst. Bij moord en alle andere gelegenheden. Ziezo. Dat was mijn mooie geschiedenis. Bij lijkschouwing kwam niks bijzonders aan het licht. Doodgewoon hartverlamming. Geen zelfmoord, geen uitlaatgas, niks. De identiteit van de dode man werd onomstotelijk vastgesteld. Tom Weatherford, van beroep Land, Kroeg en Kantjes erafloper. Inwoner van hulp voor onbehuisde stations en stadsparken. De auto bleek gestolen en het eigendom van een eerzaam winkelier uit Bromfield. Die zou wel blij geweest zijn toen hij zijn rammelkast terugkreeg. Inspecteur Kater was roerend bezorgd om mij. Hij had me zo dolgraag voor de rechter gesleurd. Al was het alleen maar wegens een keurig klein moertje. Maar het lukte hem niet, ondanks al die brieven. Uh, overigens, die brieven bleken geen vervalsingen te zijn. Althans, niet volgens de gerechtelijke handschriftkundige. De ene was inderdaad afkomstig van Ganny. De andere van haar hoopvolle vriendje, Jonathan Burns. Gebruik toch je verstand, Cox... Je kunt me toch echt niet wijsmaken dat jij die Jonathan Burns niet kent? Dat hoef ik u niet wijs te maken, want het is zo. Ik heb u nou al honderdmaal verzekerd dat ik geen Jonathan ken. En ook niet gekend heb. Wacht eens even, hè? Waarom zeg je dat? Ook niet gekend heb? Leeft hij soms niet meer? Weet ik dat. Bij jullie van de afdeling moordzaken weet je nooit of iemand nog leeft. Maar nogmaals, ik ken geen Jonathan en zeker geen Jonathan Burns... Waarom vraagt u hem dat eigenlijk niet zelf? Heel eenvoudig. Ik weet niet waar die is. We weten waar die werkt en we weten waar die woont. Maar hij is nergens te vinden. Ik heb een opsporingsbericht laten uitgaan. Meer kan ik niet doen. Verder sta ik helaas machteloos. De machtige inspecteur Kater staat machteloos. Is dat niet een beetje ongerijmd? Maar mensenkind, denk dat toch eens eventjes na. De afdeling moordzaken kan alleen maar iets doen... wanneer er sprake is van moord. En onze beide lijken... Zijn alleen nog maar voor de begrafenisonderneming van belang... Geef u mij het adres van die Jonathan. Misschien kunnen Richardson en ik er even langs gaan. Als je dat maar uit je hoofd laat, jij blijft hier volkomen buiten, begrepen? Ik doe al het nodige dat binnen mijn competentie ligt. Dat is dan bedroevend weinig, naar het mij voorkomt. Wees jij er maar blij om. Anders had ik je waarschijnlijk hier gehouden, verdacht, vermoord. Anders had u mij hier gehouden? Met andere woorden, ik kan dus nu gaan? Ja. Ga maar eens behoorlijk uitslapen. Laat de rest er mij over. Overigens zou ik je wel willen zoeken om niet de stad uit te gaan... en te onze beschikking te blijven. Ik kan mijn ongeduld amper bedwingen. Maar goed. Het allerbeste. Veel succes. En de groeten aan uw vrouw. Goedemiddag, meneer Chanders. Hé, bent u er eindelijk? Ik weet echt niet meer wat ik van u moet denken, Mr. Cox. Werkelijk niet. Gisteravond om half negen gaat u de deur uit, zogenaamd naar een cocktailparty. En nou is het twee uur in de middag. Oh, wat heb ik me weer ongerust gemaakt. Wat is er nou toch gebeurd? U bent toch niet ontvoerd of gekidnapt? Och, zo zou u het misschien kunnen noemen. En wat ziet u er weer uit? Ongeschoren kringen onder uw ogen... En u hebt natuurlijk ook weer niet behoorlijk ontbeten, hè? Oh ja, o oh ja, kreeftesla met verlepte sandwiches van gisteravond. Boah, gewoon word onmisselijk als ik aan het denk. Nou, dan zal ik maar gauw iets lekkers voor u gaan klaarmaken. Neemt u nou intussen een bad, hè, daar zal u van opknappen. Oh ja, dat jong mens is overigens weer weg. Als u maar geen spiegeleieren voor me bakt. Hé, eh, hoe kan u zo zoiets van bedenken? Nee, je lekkere kalfsbiefstuk met champignons mm, en komkommerslaatje. Dat klinkt niet slecht. Welke jongeman bedoelde u overigens? Ach nee, dat weet u natuurlijk niet. Hij heeft de hele nacht hier op u gewacht. Wat? Hmm, wat dat voor een eigenaardige knaap was. Stel u eens voor, er wordt gebeld in het holst van de nacht. Ik denk nou, Mr. Cox heeft natuurlijk zijn sleutels vergeten. Laat ik maar gauw even open doen. Nou, en daar stond hij. Klein stukje talhout van een jongen met ingevallen wangen... zonder hoed en met zo'n goedkoop regenjasje aan. Maar toch wel van goede familie, zo te zien. In ieder geval, hij was reuze beleefd en hij had schone nagels. Dus wat dat betreft was er niks op een aan te merken. Wat kwam hij doen? Hij wilde u spreken. Het was geweldig belangrijk, zei hij. Bovendien interesseerde hij zich erg voor uw paraplu. Voor mijn wat? Uw paraplu. Deze hier, met die knop van een gaat. Het stuk van tante Bertha. Hij zei dat het de kost per stuk was waar u erg zuinig op diende te zijn. Idioot. Ja, dat dacht ik ook bij mijn eigen. Maar omdat hij zo aanhield, heb ik tenslotte goed gevonden... dat hij hier op u bleef wachten. Waarom hebt u hem niet gezegd vanmiddag terug te komen? Dat heb ik gedaan, maar hij zei dat dat niet ging. Vanmiddag was te laat. Ja, u zal het niet geloven, maar hij bleek gewoon bang... dat hij dan al dood zou wezen. Ik heb natuurlijk geprobeerd om dat uit zijn hoofd te praten. En dat is me geloof ik ook wel gelukt. En omdat ik tenslotte geen onmens ben, heb ik hem toen maar laten wachten. Vanmorgen om elf uur scheen ik geen geduld meer te hebben. Ik moest u de groeten doen en vooral zeggen... dat u goed op uw paraplu diende te letten. Dat was meer een geval voor een psychiater, zo te horen. Hoe heet heette die knaap? Hij heeft zijn kaartje achtergelaten. Alsjeblieft. Ach, alle springhanen nog aan toe. Jonathan Burns, Chrysanthemum Road 32. Nou springt de kat in het water... Uh, Mr. Sanders, hm? vergeet u die kalfsbiefstuk nou maar. Leg u liever schoon ondergoed voor meneer. Ik heb geen minuut meer te verliezen. Ik heb u niet kwalijk, meneer uh, Cruise Road 32. Waar is dat precies? Uh, aan de overkant, dat witte huis, daar links. Dank u vriendelijk. Ik kom van Mr. Jonathan Burns. Derde verdieping rechts. Jonathan Burns, doet u het toch open? Alsjeblieft, huh? dokter, oh dokter! Mijn God, wacht maar, ik ga hulp halen. Ja, wat is er nou weer? Ik zoek iemand die nog een sleutel van Mr. Burns' flat heeft. Hij schijnt onwel geworden te zijn. Ja, de conciërge daar aan de overkant die ah. heeft nog een sleutel. Wacht maar, ik zal hem voor u waarschuwen. Ja. Mr. Miller... Zou u even met deze meneer naar Jonathan Burns boven willen gaan? Meneer zegt dat hij onwel geworden schijnt te zijn. Hoe die daarbij komt, dat zou ik u ook niet kunnen vertellen. Oké, okay. even de sleutel halen. Zou u dan misschien intussen een dokter kunnen bellen? Ik, hè? Eh? Vraag of hij direct hierheen kan komen. Dat zou ik met alle soorten genoegen doen, maar mijn telefoon is helaas kapot. Hierzo, ja. nou. Ja. Gaat u mee, sir? Voorzichtig, hè? Hij ligt waarschijnlijk vlak voor de deur. Oké, okay, oké. Okay. Ik kijk wel uit. Hm. Er ligt niemand. Kijkt u maar. Nee, inderdaad. Laten we dan maar even binnenkijken. Misschien heeft hij zijn bed nog weten te bereiken. Voor zijn werk wist, was hij helemaal niet thuis, die huh? Burns. Ja, maar als u het zegt, zal het wel zo zijn. Mr. Burns? Niemand. Hé. Nee. Hier ook al niet. Ja, de slaapkamer is daar, achter in de gang. Hier in de keuken is ook niemand. ben hemel. Nergens een mens te bekennen. Ja, dat zei ik u toch, hij is helemaal niet thuis. Terwijl ik hem toch duidelijk heb gehoord. Hoe bedoelt u? Toen hij om hulp riep. Ach, u moet ze vergist hebben. Nee, ik heb mij beslist niet... Donders nog aan toe. Maar nu weer? Daar beneden, die auto. Ja. Ziet u die? Ja, wat is er mee? Het is een drukke verkeersstraat. Hier rijden dagelijks honderd auto's. Maar dit was een heel bijzondere auto. Ja, ja, ja. Daar heb je natuurlijk volkomen gelijk in. Moet zich natuurlijk niet te veel opvinden. Daar gaat het vanzelf allemaal wel weer over. Dan is u nou maar kalm. Dan zult u zien dat het allemaal nog wel mee de brave man hield mij voor een stapel Ik liet hem maar in die waan. Het had immers geen enkele zin om helemaal te gaan uitleggen... waarom die wagen mij zo opviel. Ik kende hem namelijk. Het was de wagen van Geneviève Gatewell. Nog geen half uur later stapte ik weer bij inspector Kater naar binnen. Het scheelde weinig of hij had me in mijn gezicht uitgelachen... toen ik hem de ballade van de arme Mr. Burns had voorgedragen. Hij noemde mij Droomkoninkje en Duimzuigertje. Waarschijnlijk had ik alleen maar het koeren van een duif... of het gemiauw van een kat gehoord... Ik bracht daar weliswaar in dat nog een duif, nog een kat... duidelijk om een dokter plachten te kunnen roepen. Maar Kater wilde gewoon niet naar me luisteren. Ik had u nog zo gewaarschuwd. Ik heb u gezegd u niet met dingen te bemoeien die u niet aangaan. Je wordt zo langzaam aan het komen, zijn Cox. Wat heb ik aan die verzinsels van jou? Ik zou het echt niet meer weten, inspecteur. Toch zou ik u één ding willen aanraden. Houdt u dat pand in de Chrysanthemum Road goed in de gaten? Hartelijk dank voor de tip. Scotland Yard zou echt niet weten wat ze zonder u zou moeten aanvangen. In ieder geval behoor ik gelukkig tot die bevolkingsgroep die bereid is om de justitie zoveel mogelijk behulpzaam te zijn. Helaas, ja. Alarminspecteur. Er schijnt een moord te zijn geplicht. In de Chrysanthemum Road. Waar? Chrysanthemum Road 32. Een jongeman de schedel ingeslagen. Zijn naam is Jonathan Burns. <tied> Het sprookje van de omhulproepende kat was het tweede deel van de hoorspelserie Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox van Rolf en Alexandra Becker. Vertaling: Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt: Paul Cox, Luc Lutz. Thomas Richardson, Paul van der Leck. Gregory Gilmore, Frans Somers. Geneviève Gatewell, Fees Antoine Antoine Lefevre, Commer Klein. Edmund Gatewell, Bert Dijkstra. Gerald, Harry Bronk. Een dokter, Hans Vierman. Inspecteur Kater, Huip Oerizand. Mrs. Chanders Dogi Rugani. Jonathan Burns, Hans Karstenberg, Een voorbijganger, Kees van Ooyen. Een vrouw, Nels Nel Snel. Mille, Tony Folletta. En brigadier Collins, Willy Ruys. De regie had Dick van Putten. Ja, u luistert dus vannacht naar die uh, eerste twee delen van het hoorspel. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Paul Cox. Van het echtpaar Alexandra en Rolf Becker. Geschreven in 1953. En deze versie werd uitgezonden in 1968 door de AVRO. En later herhaald in 1977. Uh, het boek is nu, uh, of het hoorspel, uh, uitgegeven bij Rubenstein. de AVRO natuurlijk, maar... Vooral aan het technische restauratiewonder Gerard Leeuw. Die gezorgd heeft dat het ook nu nog allemaal fris klinkt. Mooi plaatje op de cover. Uh, dat kan je zien op onze website, www.adelinevalier. Uh, dat is uh, gebruikt voor het cd-hoesje. Dat is, uh, komt uit de Avro-bode uit 1953. Want toen werden ook al een paar uh, versies daarvan gemaakt. Of... Goed, uh, deze is dus... Een... Ik zit te rommelen, maar het is ook laat, hè, jongens? Het is heel laat. Is de dag gaat alweer bijna beginnen. Oh, ik ga volgende week echt de hele... en 4...